11 uur. NPO Radio 1 met Karel Johan de Zwart. Jaarlijks gooien we met z'n allen voor miljarden euro's aan voedsel weg. Ja, wat is daar aan te doen? Ondernemer Bob Hutten heeft daar wel ideeën over. Hij begon de verspillingsfabriek. Nou, wat die fabriek doet, dat horen we na het NONationaal. Met Jan van de Putten. De vermoedelijke pleger van bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin is dood, melden Amerikaanse media. Er zijn berichten dat hij is doodgeschoten door de politie, maar er is ook een bron die meldt dat hij zichzelf heeft opgeblazen toen de politie eraan kwam. Hij zou bezig zijn geweest met het leggen van een nieuwe bom bij een snelweg toen hij door agenten werd ontdekt.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 We hebben gisteravond een kort gesprek gehad uh, waarbij ik mijn excuses aangeboden heb. En als ik openlijk mijn excuses aanbieden, doe ik openlijk mijn excuses aanbieden bij deze. Dat had nooit mogen gebeuren. Vloedgraven mocht naar eigen zeggen van het partijbestuur zelf bepalen... of hij na de verkiezingen terugkomt in de raad. Dat doet hij dus niet. Sinds vanochtend kan er in heel het land worden gestemd... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder andere VVD-leider Rutte, Asje van de PvdA... en Wilders van de PVV hebben in hun woonplaats gestemd. Vandaag is ook het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Niet iedereen heeft zich daarin verdiept. Nee, nee, nee, ik heb daar niks van gehoord. Maar uh, ik zal wel even een lezen om te kijken of, uh, of erin staat. Uiteindelijk heb ik voorgestemd. Ja, het idee is niet fijn, maar uh, veiligheid uh, staat voorop voor mij. Ja, ik moet naar school, weet je. Het was heel stom. Maar ik heb gewoon geen tijd voor. Ik heb al gestemd tegen de sleepwet. Moeten ze totaal niet doen. We willen niet afgetapt worden. Door storing zijn bij ING vannacht 3 miljoen transacties twee keer afgeboekt. ING zegt dat de dubbele afboekingen zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Tot die tijd zijn klanten wel hun geld kwijt. De huizenprijzen blijven stijgen, vooral in de grote steden. Ten opzichte van vorig jaar werden koopwoningen in februari gemiddeld 9,5 duurder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001, meldde het CBS in het Kadaster. Een belangrijke oorzaak is de schaarste aan woningen. De Franse oud-president Sarkozy wordt weer ondervraagd. Hij moet uitleg geven over financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Hij zou miljoenen euro's hebben aangenomen van de libische dictator Gaddafi. De Franse oud-president Sarkozy zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De politie heeft vier jongens tussen de 13 en 16 opgepakt... voor meerdere gewapende overvallen in de omgeving van Purmerend en Zaandam. In januari sloegen ze vijf keer toe bij tankstations, snackbars... en een avondwinkel. Ze gebruikten daarbij messen en een vuurwapen. Eén keer werd zelfs een kind bedreigd. De jongens maakten meestal geld buit... maar soms ook niet meer dan wat kleingeld. En verder gingen ze ervandoor met enkele sloffe sigaretten... en chocoladerepen. De Russische Antidopingautoriteit blijft onder verscherpt toezicht staan van het WADA. Het Wereld Antidopingagentschap geeft als reden... dat Rusland nog steeds ontkent dat de staat wist van het dopingprogramma. Ook heeft het WADA nog geen toegang tot bepaalde documenten... uit het laboratorium in Moskou. Het Internationaal Olympisch Comité heeft juist na de winterspelen besloten... om het Russisch Olympisch Comité weer toe te laten. Het WADA vindt het nog te vroeg voor een minder strenge aanpak. En het weer. Vrij zonnig, maar ook wolkenvelden. En kansen wat motregen. Het wordt een graad of zeven. Morgen eerst nog wat regen en mogelijk wat natte sneeuw. droog en ongeveer zeven graden. Verkeersinformatie, Wijnand Op de A10 Noord richting Zaanstad staat een 3 kilometer... via voorknopend Koenplein. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 4 kilometer met daar een kwartier vertraging. Er stond daar een kapotte vrachtwagenstil, maar die is weg. De rijbaan is vrij.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 Jan de Zwart, spraakmakers. Met aan tafel nog steeds Annemarie Jortsma, spraakmaker van deze ochtend. Jan Rensenbrink, hij is de CDA-fractievoorzitter in Weesp. Ja, meneer Rensenbrink hoorde het net in het nieuws. Dat gemeenteraadslid van het CDA in Raalte... met die compromitterende berichtjes en foto's. Hij mag zelf beslissen of hij wel of niet blijft. Ja, dat, uh, het is een loop. we hadden het juist over... we zijn geen landelijke partij met iemand die van bovenaf zegt wat wij moeten doen. Nee, maar wat zou u als fractievoorzitter doen als u zo iemand in de geleden had? Ik uh, zou hem uh, toch wel in ieder geval uh, proberen te bewegen om uh, gewoon uh, weg te gaan. Want op zich, uh, dat, dat wil je natuurlijk helemaal niet. En trouwens, je wil het als persoon niet. Je wil het als collega niet. Je wilt, en je wil het zeker niet als partij natuurlijk Nee, niet. Nee, maar goed, hij staat nu voor deze verkiezingen wel op de lijst. Dat, daar doe je niet zoveel meer aan, denk ik. Nee, je kunt dat, nu, dat is ook technisch, dat kun je niet nee. meer veranderen. Dat, nee. uh, dat is gewoon een gegeven. Ja. Goed, uh, Bob Hutten is hier van de verspillingsfabriek. Welkom. Uh, het kabinet stelt voor de komende vier jaar zo'n 7 miljoen euro beschikbaar... voor de strijd tegen voedselverspilling. Want we gooien met z'n allen jaarlijks voor miljarden aan eten weg. Nederlanders gooien jaarlijks gemiddeld zo'n 41 kilo voedsel in de vuilnisbak. Dat heeft de Universiteit van Wageningen berekend. Vraag is natuurlijk, hoe pak je die verspilling aan? En meneer Hutten, uh, u bent daar al jaren tegen aan het strijden, tegen die voedselverspillingen. U bent cateraar en u zette de verspillingsfabriek op. En dan maakt u sauzen en soepen van groenten... die anders in de afvalbak zouden belanden. Vat ik het zo goed samen? Heel goed. Heel goed. Ja. Met mensen met een accent tot de arbeidsmarkt. Ja, precies. Ja, dat, dat is er ook nog bij. Over verspilling gesproken van uh, arbeidskrachten. Ja, net, ja. Daar gaat u ook uh, nou ja, hard tegen in. U komt uit Vechel-Brabant, gemeente Meijerijstad. Zeg ik dat goed? Ja. ja? Ook een fusiegemeente. <laughs> precies. precies. Heeft u al gestemd? Nee, dat uh, doen we vanavond. Oké. Okay. En weet u al wat u gaat stemmen? Of bent u nog aan het wikken en wegen? Wikken en wegen. Oké. Okay. Um, gisteren maakte de regering bekend dat ze 7 miljoen wil steken. in een programma om voedselverspilling tegen te gaan. Dus volgens de overheid wordt er jaarlijks 2 miljoen ton aan voedsel verspild. Um, hoe meet je dat eigenlijk, vroeg ik mij af? Ja, dat is, dat is al een probleem op zich. Ja. Het is uh, real-time overzicht, inzicht en, uh, en oplossingen verzamelen en delen. Dat wordt niet gedaan in de wereld. Dus dat is echt een taak uh, die we nu gaan oppakken. Dus we gaan echt iets heel goeds doen in, uh, in Nederland. Dus we, hebben, we gaan één centrum uh, bouwen waarin we dat allemaal goed gaan regelen. Ja. Wat gaat u regelen dan precies? Nou, we hebben nu de, de, de beste kenniscentra verzameld. De beste bedrijven. Dan heb ik het over techbedrijven, ICT bedrijven, eh, grondstof, afvalstoffen, ontdoeners. We hebben het over communicators en designers. Die hebben allemaal bij elkaar. En die ontfermen zich zeg maar, over ieder bedrijf. Ja. Uh, en die gaan... Uh, uitzoeken hoe je kunt voorkomen, reduceren en beter verwaarden. Dus we gaan zeg maar, uh, ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld één preiboer... exemplarisch is voor alle preiboeren in Nederland, in Europa... In de wereld. Dus het is, het is te gek voor woorden dat, wij dat, centrum, dat er dat centrum in Nederland of in Europa gewoon niet is. Nee, terwijl we alles in kaart brengen in dit land, alles ja. administreren en ja. registreren, ja. uh, doen we dit niet? Nou, dat doen we onvoldoende. Dus we doen ja. wel wat. Uh, maar we schatten ook wel behoorlijk. En het is ook lastig. Hè? Een boer die te kleine aardappeltjes heeft, die, uh, die spoelt die eigenlijk gewoon uh, uh, weer terug, zou ik maar zeggen. Uh, dus ja, dat weet je dan ook niet. Dus er moet ook wel iets komen van een ja, registratie. ...plicht, zou ik maar zeggen. Want als ja. we het niet weten, het moet eigenlijk worden... Maar, registratieplicht van kleine ja. aardappeltjes die wegspoelen? Ja, dat wij gewoon weten wat wordt er nou verspild. Het moet eigenlijk worden vo voorspellen van verspilling. Ja. We dus we, we zijn zeer reactief. Op een gegeven moment ik kreeg ik laatst een telefoontje... ...300.000 kilo pompoenen. Nou, of dat ik dan daar uh, soep van kan maken. En of je die moeder, even op komt halen. En zijn moeder had dan ook nog een recept, <gacht> weet je wel, zo van... Uh, oh, oh, kun je er soep van maken? Nou, ja, soort dingen. Maar moet ik me zo voorstellen dat u ja. dan uh, daar naartoe gaat... die pompoenen ophaalt en daar vervolgens een lekkere soep van maakt? Ja, alleen kijk wat er dan gebeurt. Dus het, is, het is niet moeilijk om daar een hele lekkere soep van te maken. Maar nee. het is wel moeilijk om daar nou. monden bij te zoeken... die ja. uiteindelijk die soep gaan opeten. En dat is het grote probleem. Dus, en voorwaarden, uh, uh, we hebben het over voorkomen, verminderen en voorwaarden. Dus we moeten eigenlijk... Het is natuurlijk beter om te voorkomen en te verminderen maar als je ja. dan uh, uiteindelijk toch verspeelt, ja, dan moet je verwaarden. En je wil dat ook graag... Als... Verwaarden? Verwaarden, ja. Dus je maakt er eigenlijk zeg maar, nog... Iets wat mensen... geld opbrengt. Ja, iets wat geld opbrengt. Dus uh, uiteindelijk menselijk voedsel. Ja. Het liefst menselijk voedsel uh, van. En, en waarom doe je dat? Omdat je ja, menselijk voedsel kost ontzettend veel CO2 uitstoot. Dus je, dan hoef je dat in ieder geval niet opnieuw te produceren. Dat is ja. eigenlijk het, het grote punt. Ja, mevrouw Joris, maar bent u een, een verspiller... of iemand die eindeloos klikjes opwarmt? Nou, ik, ben echt, uh, ik probeer zo min mogelijk te verspillen. A, heb ik kippen voor het afval, zou ik maar zeggen. Kijk. Um, um, ik, ik, ik, ik, gooi, ik vind het heel moeilijk om eten weg te gooien. Zo ben ik ook nog opgevoed, hoor. Ja. Ik vind het ook heel moeilijk um, om elke keer naar die flesjes te kijken. En, en, en Mijn kinderen zijn hysterisch over de uiterste verkoopdatum. Mm -hmm. En als het één dag eroverheen is, dan gooien ze iets weg. Of het nou iets is. Wat gewoon veel langer bewaard kan worden of niet. Nou, dus ik, ik koop heel graag bij de supermarkt waar ik mijn spullen koop. Die dingen die 35% korting opleveren, omdat de, na, de, de, de uiterste verkoopdatum ja. bijna genaderd is. Ik vind het altijd zo'n onzin. Ja, ver... En een pak melk, ruiken gewoon aan. Dan ja. weet je namelijk of het zuur is ja, of niet. Ja, nou, ik ik niet herken dit te wel te heel erg. Ik, ik word daar een... echt knettergek van. Ja, dat het dat het, ik ja, ik wou altijd dat altijd dat te emmeren met die datum. Ja. Tenminste houdbaar tot drie dagen na. Ik begrijp dat er ook een oproep komt om wat. Uh, goed, heel goed te kijken naar die dingen. Want aanmoed zouden we Europees ja. een aantal dingen af moeten schaffen. Want er zijn echt spullen die ja. totaal niet gevoelig zijn voor houdbaarheid. Waar ook een uiterste verkoopdatum ja. op staat. Ja. Ja, ja, Waarom, Waarom staat dat er eigenlijk op? op? Hutter, ja, dat is dat? voorgeschreven. Ooit ja. hebben ze in Europa bedacht. En wat ik op zich goed vind. Hè, dat je dat een beetje uniform over Europa doet. Maar ze hebben het voor ongeveer alle producten bedacht. Nou, dat kan wel wat minder. Ja, we, zijn, we zijn doorgeslagen. Ontzettend doorgeslagen. Zijn doorgeslagen. Nou, ja. Ja. En met als gevolg, uh, meneer Hutten. Dat ik denk, uh, oei, die, want ik ben een beetje zoals uw kinderen. Oh. Een yoghurt misschien is dat Sorry. wel zo Is deze yoghurt nog goed? Iemand die even een vraag heeft thuis misschien? Ja, <laughs> ja. misschien wel. Mijn echtgenoot of, of ja. mijn Ik ben zo iemand wel. die denkt, nou het is niet goed meer weg en mee. hup. Ja. Zeker voor het onzekere. Ja. Nee Bij twijfel toch. niet doen. Nee, nee ja. toch. Maar dat is dus conditionering. Hè? Ja. Dat, dat heeft dus echt te maken met het feit dat je dat al jaren zo doet. Terwijl dat je eigenlijk gewoon een neus hebt. Je hebt ogen, je kunt voelen. Ah. Je, je kunt proeven. Ja. En als het niet goed is, ja, is Ik het ben dus zo ver van de voedselketen verwijderd dat ik daar niet op vertrouw. Ja. Nou, hoezo? Ja, ruf, vertrouw je niet meer op je neus? Dat is toch wel ernstig. Nou ja, weet je, en nou ja, dat is maar weet er zijn ook spullen... Nee. zoals suiker en zout en, nee. ja, en allerlei nee. kruiden en uh, pasta, pasta's. Gewoon gedroogde nee. spullen. Die, gewoon, die kan meer. je gewoon een eeuw bewaren. Nee. En dan zijn ze nog goed. Maar daar staat ja. ook een uiterste verkoop. Het meest extreme is flesjes, flesjes met water of zo. dat ja. is dus op zich al om te vragen of je dat veel moet gebruiken. Ja. Maar er staan ook gewoon data op. Zoals, nou, als je iets kunt zien aan water dan, ja. en ruiken... dan is dat nog helemaal duidelijk. Er is ook een op. Dat is extreem Ja, Maar dit is wel interessant, omdat het dus zowel ook op... Mensen kunnen zelf een heleboel nee. doen. Ja. Uh, maar ik vind het ook interessant waar nu uh, de overheid in elk geval probeert partijen bij elkaar te ja. brengen om te kijken hoe je echt... Uh, de, want het gebeurt natuurlijk op grote schaal bij de productie, maar ook gewoon ga je in een restaurant eten. Uh, maar ja, als je in een duur restaurant krijg je meestal een afgepaste, een afgepaste portie en ja. wordt het waarschijnlijk minder verspild. Maar als je in, in restaurants waar het een beetje uh, leuk toegaat, gaat, mensen houden soms van een bord vol, maar de helft wordt weggegooid. Ja, zo so jammer. Uh, en dan zijn er wel uh, goede initiatieven, maar vaak leveren die dan weer heel ja. weinig op. Ja. Dus Meneer Hutte, uw initiatief: uh, uh, u kunt uh, supermarkten en winkels waar u aan levert, want u maakt dan, uh, u maakt dan producten weer die, uh, die ja. uh, voor consumptie geschikt zijn. Ja. Maar hoe weet je nou eigenlijk voor wie of wat je, wat je afzetmarkt is als verspillingsfabriek? Er moet ja. maar net vraag zijn naar 300.000 uh, pakken uh, pompoensoep. Nou, dat is ook. Dus dat is ook niet een kwestie dat je uh, iets aangeleverd krijgt en dat je dan zomaar in de wereld weg gaat, uh, gaat produceren. Hoe werkt nee, dat? Je zorgt Eerst dat je markt hebt... Dus dat is zo, de eerste markt. En dan ga je zorgen ja. dat je die rest- en bijstroom Maar goed, dan komen we weer krijgt. op die houdbaarheidsdatum uh, terecht. Als die pompoenen beperkt houdbaar zijn... en er is op dat moment niet die afzetmarkt ja. voor, wat doet u dan? Nee, da dan doe ik er niks mee. Want ik kan ook met de verspillingsfabriek... Kan ik, uh, ja, een, een gedeelte, gedeelte maar van die grote berg kan ik verwerken. De verspillingsfabriek laat ook overigens wel zien dat het kan. Hè. Dat is, dat is in de, overigens mm -hmm. de eerste in de wereld. Hè. Dus die laat zien dat het kan. Alleen, het is niet de uiteindelijke oplossing. Er zullen mm. misschien wel 120 verspillingsfabrieken moeten komen... en ook nee. Met allerlei verschillende technieken. Alleen wat toch wel van belang is. Kijk, toen we die verspringsfabriek startten. Toen kregen wij eigenlijk in één keer een enorm aanbod. Want iedereen dacht. Hé, hey, zo'n verspringingsfabriek, Daar kun je een beetje geld maken. En dat model van denken. Dat is natuurlijk prima. Wat dat had gebeurd. Alleen toen werden de problemen zo groot. Dat we zijn gaan nadenken over een ecosysteem. Eigenlijk bedrijven, uh, uh, de kennisinstellingen, de overheden bij elkaar. En kijken hoe je nou dit systemisch en methodisch op kunt lossen. Dus ja. nou, dan hebben we een taskforce Circular Economy Food hebben we opgericht. Hè. Super. Uh, nou, Dat zijn eigenlijk die 33 bedrijven en ja, overheden. de grote doen, jongens ook. Dat we doen, we, mee. Ja, Gelukkig, we echt, want anders zou het geen zin hebben. Zeer trots op. Hè. Uh, met, ook met uh, Wageningen erbij, met LNV erbij. Dus echt, echt hartstikke goed. Een agenda geladen nu langs vier uh, assen. Dus uh, monitoring. Uh, is heel belangrijk, overzicht, inzicht en oplossingen uh, kunnen, uh, kunnen genereren. Uh, je hebt het over uh, spelregels, dus wet- en regelgeving... maar ook gewoon spelregels. Wat kunnen bedrijven doen en wat kunnen consumenten doen... om ja. van voedselverspreiding? en dat integraal en dan niet alleen maar praten, hè? maar vooral doen. doen. Dus wij zitten echt op te doen. Eh, ja, want bij, bij zo'n taskforce denk ik toch al uh, snel in eerste instantie. Ja, dat, dat wordt weer een hoop gekletst, ja. maar wat gebeurt er intussen met dat voedsel? Nou ja, bedrijven staan, uh, staan hier uh, natuurlijk wel uh, opgesteld nu om echt acties te gaan maken. Wat ik, is, wat wat ik er interessant aan vind, het helpt ook nog weer, Nederland is een hele grote voedselproducent. Ja. En Een ja. voedselexporteur. Voedsel ja. Dus het kan ook gewoon economisch voor ons heel interessant zijn om hier weer het voortouw te nemen. Ja. Circulaire ja. economie op het terrein van ja. voedsel. Ja. ja, ik vind het prachtig. Daar Dat hoort echt een bij ons. Groot terrein. Kunde nou, zal ik zeggen. Nederland is. Verwachten. Nederland is de beste in uh, de efficiënte, duurzame voedselsystemen ter wereld. Ter wereld. En die Kwaliteit, die kun je ook gebruiken om van voedselverspilling af te komen. Dus dat is het grootste economisch model voor Nederland de komende jaren. Ja. Dat je dus eigenlijk ieder land kunt helpen... om uh, aan de ene kant goed voedsel te hebben overal. Dus ook schaarste te, ook beschrijven. Schaarste te beschrijven. En aan de andere kant uh, voedselverspilling aan te komen. Goed, dan laten wij dan uh, hier in Nederland uh, die kar gaan trekken. Bob ja. van Hutten van de Verspillingsfabriek. Hartelijk dank voor uw komst uh, naar de studio. En ik bedank ook Jan Renzebrink, uh, fractievoorzitter van het CDA in Weesp. En Annemarie Jortsma, blijf nog heel even zitten. Ja. ja? NTO Radio 1. Nederland kiest de gemeenteraad. Voor de gemeenteraadsverkiezingen reist verslaggever Mark Hamer door het land heen. Een uur geleden praatte hij met de voorzitter van het mobiele stembureau in de Utrechtse wijk Overvecht. En natuurlijk kwamen daar ook mensen stemmen. Dag meneer, u komt stemmen. Ja? Is dat handig nou, zo'n uh, mobiel stembureau? Ja, in mijn geval wel, want anders moest ik helemaal naar de Creta dreef. En uh, ik denk ook dat dat de rumpel toch een beetje... Ja, ja, Ietsje lager. Er ja. ja. staat nog oh, een meneer mogen. binnen, geloof ik Maar U oh, mag nog niet naar binnen, hoor. Nee. Ik zag er niet dat er nog <laughs> iemand... Ik zag niet maar u hebt uw envelop bij u, alles, uh, paspoort zie ik erbij pakken. Ja, het is niet de eerste keer dat ik stem, hoor. Nee, nee, dat, dat verwacht ik ook niet. Maar wel de eerste keer op een mobiele stembus, denk ik. Ja. Of niet? ja. Wist u het eigenlijk? Nee. Dat dat er was? Nee. Maar opeens zag u hem langs rijden. Ik, nee, ik zag, ik, ik zag hier die bu de, de bus staan. gemeente ding en zo. Ik dacht van, oh, ik ga toch even kijken. En toen zag ik van de overkant al van... Stemlokaal. Dat is handig, dacht u. Ja. Maar... Ja, ik weet niet of het ergens aangekondigd is. Ik ben het nergens tegen. Voorzitter van het stembureau. Uh, het is aangekondigd, maar ik weet ook niet precies waar. Volgens mij is het aangekondigd in de lokale blaadjes hier. En op de website. Ja. En, het, uh, en ik heb ook uh, een paar mensen gesproken die zeiden... het is op de achterkant van het uh, stembiljet gezet... wat ze hier in de, in, in de wijk verspreid hebben. Nou was de opkomst hier vier jaar geleden erg laag in de buurt. Begrijpt u dat een beetje? Ja. En waar komt het door volgens u? Ik denk door dat er steeds minder stemlokalen zijn. Toch dat? Ja, helemaal in het begin toen ik hier, kon ik hier gewoon aan de overkant. Nou, een hele lage drempel oversteken. Ja. Nou, toen hebben ze het verplaatst naar Achter de Watertoren. Ja, dat is al een stuk verder lopen. Letterlijk een grotere drempel. Ja, ja. En nu had ik dus helemaal naar de Creta-dreef moeten gaan om te stemmen. En ik kan me voorstellen, en op, met name hier in Overvecht... dat er nogal veel oudere mensen wonen... Die, Minder goed te been zijn en zo. Ja, maar niet. u zegt over minder goed te been. Kijk eens naar die bus. Ja, voor <laughs> mij wel. Ja. ja, dit is maar een drempel. Nou, moet ik u helpen? Ja. Gaat dat? U, u bent in de beurt. Nou, gaat het lukken? Ja. Ik geef u een duwtje. Ja, hoor. Nou, we moeten wat moeten we doen om de opkomst te verhogen. Ja, dat is de vraag. Tot zover Overvecht. Nou, laten we dan ook gelijk maar even kijken... hoe het in onze stemmenslag gemeente gaat. Maarten Bleumers in Brielen en Anne van der Veen in Westervoort. Anne, denk jij dat jouw gemeente Westervoort... dus er met de eer van doorgaat in deze strijd met Brielen? Nou, ik hoop het natuurlijk wel, maar er gingen hier wel een paar kleine dingen mis. Jolande Smeijer is hoofdverkiezingen hier in Westervoort. U kwam zo'n beetje aangerend om nog even een loop hier in dit stembureau te brengen. Ja, ik heb normaal de kisten helemaal gevuld... maar schijnbaar had ik vergeten een loop erin te doen, dus die kwam ik nog even brengen. Nou, dat helpt al niet mee en vanochtend waren niet alle stembureaus open. Hoe kan dat nou? Nou, ik haal altijd een dag van tevoren bij de scholen de sleutel... en de conciërge heeft mij de verkeerde sleutel meegegeven, dus we konden er niet in. En het was studiedag, dus er kwam helemaal niemand. Maar goed, het was snel opgelost. Kwart en acht zijn we opengegaan. Dat gaat ons stemmen kosten? Nou, dat weet ik niet, want uh, de mensen van het stembureau hebben netjes doorverwezen naar het gemeentehuis en naar de brug. Dus uh, op zich zou dat moeten kunnen. Nou, ik ga nog maar even de straat op hier, want... Uh... Ja, er is toch, toch nog wel werk aan de winkel hier in Westervoort, zullen we maar zeggen. Werk aan de winkel. En je hebt nog even, mevrouw Joris, maar, herkent u dit? Dit soort gedoe bij het stembureau? Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Er zijn zo ongelooflijk veel stembureaus in dit land. Je moet Daar er niet verbaasd gewoon, over zijn. Er gaat af en toe natuurlijk iets ja. mis. Maar gelukkig altijd wel um, zodanig dat mensen uiteindelijk toch gewoon hun stem aan kunnen brengen. En tegenwoordig kun je natuurlijk tot vrij laat in de avond. Negen uur is nog terecht. Ja, dus kan, als het niet lukt voor je werk, kun je gelukkig altijd nog na je werk. Ja, Maarten uh, Bleumer. In bij jouw nou ja, incident wil ik het niet noemen... want er lag een hond op de drempel van het stembureau. Toch? Verder geen enkele probleem. Ik heb met het hoofdstembureau hier even gesproken... en wat vraagjes over hoe mensen zich kunnen legitimeren en zo. Maar dat is allemaal goed gegaan. Dus bij Brillen gaat het allemaal op rolletjes. En we werken natuurlijk toe naar die hè? Dat Die kerst op de taart van deze stemdag zo dadelijk om vijf uur. Er hangen posters in de stad met daarop de tekst... Eerst uw stem, dan die van Gervos. Hij staat hier naast me, de zanger internationaal vermaard. En wat kunnen mensen verwachten? die naar de Grote Kerk komen om vijf uur voor ons gezamenlijk verkiezingsfeestje, Ger. Nou, een ongelooflijk gezellig samenzijn. Laten we het daar maar op houden. Ik weet ook nog niet precies wat we gaan doen. Het is natuurlijk compleet nieuw. Nou, jij gaat zingen. Ja, honderd procent. Ja, precies. Ja, maar dat, maar, ja, kom op, merk. jouw hoofd dat staat op die poster. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar <laughs> laat iedereen gewoon uit Brielen en omgeving naar de Katerijnenkerk komen... en dan maken we weer een, gewoon een gezellig samenzijn. Eerst stemmen. Dan jouw stem. Jij gaat hem nu ook uitbrengen. We staan ja. bij het steenbureau nummer 2, ja. stadskantoor. Ga lekker stemmen, Ger. Ik zie Dankjewel. jou om vijf uur. Karel Johan, mocht je nog zin hebben om langs te komen. Vijf uur Sint-Katerijnenkerk in Brielen. Ja, nou, ik zet hem even in mijn agenda. Vijf uur is zo. Okay. Ja. Dankjewel, Maarten en uh, Anne van der Veen vanuit Westervoort en Brielen. En uh, nou ja, we gaan zien hoe uh, wie er uiteindelijk uh, met de poet van gaat, zoals je dat dan zegt. Anne-Marie Jorensmaan, spraakmaker van de dag. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Graag. gedaan. Wat deed u trouwens om uh, het aantal uh, stemmers te verhogen in de gemeente Almere? Nou, ik heb een beetje meegedaan met een filmpje. Ik ben nog wat dingen gaan doen. En natuurlijk heb ik mijn, via, de, via mijn eigen appgroepjes iedereen opgeroepen... om te gaan stemmen op mijn lokale partij. Kijk. Want ja, dat vind, ik vind het heel vervelend dat gesuggereerd wordt... alsof landelijke partijen iets anders zijn dan lokale partijen. Onze lokale partijen, of ze nou VVD, CDA, Leefbaar Almere... of uh, anders, anders heten, zijn allemaal lokaal, zijn allemaal betrokken... Almeerders die bezig zijn met de verkiezingen in die stad. Dan nou hoop ik natuurlijk dat ze allemaal op de VVD stemmen. Overigens ook graag voor het referendum. Ja, ho, ho. ja, ja okay. mag toch even ja, een klein beetje nou, ja. maar, maar goed, uh, uh, in elk geval naar de stembus gaan. Dat, dat, dat moet wel. En gelukkig is het mooi weer. Daar ben ik altijd blij mee dat het op verkiezingsdag het dat mooi is weer is. Want dan gaan meer mensen stemmen. En er is natuurlijk dat, uh, dat mooie referendum. Ik ga, ga u bedanken voor uw komst graag, vandaag. Ja. En uh, tot een volgende keer. De nationale Nieuwsbrief. Ja, een bekend gezicht aan tafel, Gerry de Jong. <laughs> Nogmaals welkom, zou ik bijna zeggen. Nogmaals, want ja. uh, jij praat er vanochtend ook al mee over de mm. stelling in Stam.nl. Stemmen is een democratische plicht. Daar was je het bepaald niet mee eens. Nee. Um, sterker nog, jij overweegt ernstig om het land te verlaten en te emigreren. Ja. Zullen we, voordat je dat doet, toch nog even de Nationale Nieuwsquiz spelen? Doe we maar. Voor de okay. laatste keer is het leuk. Oké, okay, daar gaat-ie. Lidje wordt eigenlijk door de burgemeester doorgenift. Ja. Letterlijk. Nee. Nou, het is heel bijzonder dat je de eerste bent. En uh, ik vind het ook heel mooi dat er nu een hele rij achter mij uh, staat... ook zijn stem wil uitbrengen. Want dat is de bedoeling ook. Gewoon lekker met een biertje erbij en uh, gewoon met je vrienden praten over... ...ja, uh, ja meningsverschillen over welke verschillende partijen, uh, ja. uh, In de kieswet staat niet dat je niet dronken mag stemmen. Ga stemmen. Het is zo belangrijk dat we met elkaar de democratie vieren... ...op zo'n dag van de verkiezingen. Ja, we hebben het er al weken over. Het kan u niet zijn ontgaan. Maar vandaag mag je dan ook echt stemmen. Vanaf half acht zijn alle stembureaus open. Vraag één, maar op een aantal plekken gingen die bureaus vannacht al open. In Den Haag, op de Grote Markt, in Kastrichtum, op het station. En in welke stad kon je vannacht ook stemmen? In een kroeg. Goed Amsterdam. Nee, dat was uh, Zwolle bedoeld om meer jongeren naar de stembus te krijgen. In de loop van de nacht ging het stembureau overigens ook weer dicht. Vraag 2. Voordat we straks allemaal uh, nieuwe raadsleden erbij krijgen... werd gisteren door een vakjury het beste raadslid van Nederland gekozen. En dat is Johannes van Lammeren geworden. Voor welke partij is hij raadslid? Partij van de dieren. Partij voor de dieren, ja, ik niet van niks lammeren. Uh, hij werd door de vakjury geprezen om zijn behaalde successen als uh, fractie. Vraag 3 is een fragment. Luister even hier naar. Een grote kerel van een neushoorn. en een hele belangrijke, want hij moest ervoor zorgen dat zijn eigen soort niet zou uitsterven. Maar wat ze ook probeerden, het lukte niet. Zijn verzorgers hebben hem uiteindelijk moeten laten inslapen. Hij was het allerlaatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn. Alleen ingevoren zaad kan zijn soort nog redden. Vraag 3. Zijn bijnaam was The Last Man Standing. Maar wat was zijn echte naam? Uh, anders. Ja, de letters kloppen aardig. De volgorde niet helemaal. Nee, klopt. Sudan heette ja, die. Ja, ja. Land. In Kenia is hij gisteren ja. overleden, om even de verwarring compleet te maken. Uh, vraag 4, hoe oud werd uh, Soedam? 45. 45 jaar is goed. Het was niet meer te doen, zeggen de natuurbeschermers van het reservaat in Kenia. En dus werd gisteren de neushoorn uh, ingeslapen. Vraag 5 is een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? En als het dan uiteindelijk toch gebeurt zoals het gebeurd is vandaag... Ja, dan ben je natuurlijk hartstikke trots op. En, en, en het levert een ongelofelijke bijdrage aan een uh, belangrijk stukje woningnood. Ja, er was wat lawaai op de achtergrond... maar kon je desalniettemin zijn stem herkennen? Nee, ik heb nee? geen fout idee. Het is Lee Towers. De zanger vindt het een enorme oh, eer... dat ja. in zijn Rotterdam twee woontorens ja. naar hem worden vernoemd. Vraag oh. 6. Die twee woontorens in Rotterdam gaan nu dus de Lee Towers heten. Hoe heten die torens eerst? Nee, geen idee. De Marconi-torens. En de nieuwe naam werd gisteren officieel onthuld. In totaal leveren twee torens 860 nieuwe huizen op. We gaan naar de hints. En uh, dat is maar goed ook, want de score mag wel een beetje uh, omhoog. Ja. Even kijken <laughs> of dat gaat lukken. Um, even kijken. Wij zoeken een persoon. Uh, daar komt hij. Vier. Ik ben geen vrolijke Frans. Drie. Misschien had ik tien jaar geleden de koffers beter kunnen pakken. Twee. Van Gaddafi zelf heb ik gelukkig niks meer te vrezen. Stop. Sarkozy. Sarkozy zou het goed zijn. Voor één punt is de aanwijzing. Ik werd gisteren in hechtenis genomen vanwege de financiering... Ja. van mijn verkiezingsprogramma. En inderdaad, dan komen we uit bij Nicolas Sarkozy. In de eerste ronde is de score vier punten. Nou, die 120 is een beetje is behoorlijk uit beeld. Maar we gaan toch kijken of we er nog wat moois van kunnen maken... in Zeker. de tweede ronde. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Wie ontving gisteren de Arts Genke Award... voor beste schaatser van het jaar? Pas. Kjeld Nuis, in welke Amerikaanse staat is voor de vijfde keer in korte tijd een pakketje ontploft? Uh, Houston, Texas. Dat is goed. Het AD meldt dat er bij welke werkgever in Amsterdam... onterecht met miljoenen is gesmeten? Brandweer. Dat is goed. Een man uit Utrecht is in de laatste jaren... maar liefst hoeveel keer opgepakt voor winkeldiefstal? 87 keer. Door het succes van de Annie MG Schmid musical wordt de musical over welke zanger met een jaar uitgesteld. Pas. David Bowie, de politie van welk Zuid-Amerikaanse land heeft anderhalve ton cocaïne onderschept die was bestemd voor Europa? Pas. Peru, bij welke bank zijn door een storing 3 miljoen transacties dubbel afgeboekt? ING. Dat is goed, een man heeft een boete van 250 euro gekregen omdat hij wat te koop had aangeboden op marktplaats. Stempas. Dat is goed, een vrouw is gisteren in wat voor voertuig achter twee dieven aangegaan die haar tasje hadden geroofd? Pas. Scootmobiel. de schoenen waarmee welke beroemde voetballer zijn laatste potje speelde, worden geveild? Hodden. Johan Cruijff. De koning en koningin van welk land zijn op officieel bezoek in Nederland? Jordanië. Dat is goed. Het is vandaag hoeveel jaar geleden dat Johan Sebastian Bach werd geboren? Pas. 333 jaar. Hoe heet de beroemde drummer die gisteren door prins William werd geridderd? Pas. Ringo Starr. Hoe heet de spits van VVV die gisteren vertelde over zijn veelgeprezen stamceldonatie? Oh god, ja pas. Lennart T. Ja. Welke boyband komt even weer samen voor de onthulling van hun ster op de walk of fame? Eh... Um... One direction. En Sink, Welke Nederlandse golfer had op 12 april bij het Spaans Open zijn rantree te maken? Pas. Joost Luiter. Hoe heet het Nederlands modebedrijf dat gisteren faillissement heeft aangevraagd? Super trash. Super trash van mevrouw Gulsen, ja. ja, goed, dat is. Uh, nou, dat zijn er toch nog zes geworden. Zou ik <lacht> is dat iets waar je mee kunt leven? Of ga je nu zwaar ja gedesillusioneerd naar huis? Nee. Ik kan er heel goed mee leven. Het zijn 24 punten. Ja. Uh, dankjewel voor je komst naar de studio. Gerry de Jong. Graag gedaan, en, uh, dankjewel. Uh, uh, ik zou zeggen: uh, veel succes met het uitkiezen van een uh, fijn land om te gaan wonen. Komt zeker goed. Oké. Okay. En blijf anders gewoon Dat in Nederland. <laughs> Zometeen één op één met Sven Svinkelman. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Kanjon. Ik ga praten met Jan van Zanen. Dat is een beetje het boegbeeld van het lokale bestuur op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. En met de minister van binnenlandse Zaken, Carcel Longren. Over die gemeenteraadsverkiezingen. En dan met name over de mensen op wie wij kunnen stemmen vandaag. Zijn die toegerust voor hun taak? want ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheden ja. en steeds meer taken en hoe zit het eigenlijk met de vergoeding die ze krijgen want ook daar is nog wel eens wat over te doen en eens kijken of we dat het komende half uur kunnen gaan regelen in één op één ik ga luisteren NPO Radio 1 de hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. De man die wordt verdacht van het versturen van bompakketten in Texas is dood. Volgens de politie heeft hij zichzelf opgeblazen toen hij doorhad dat hij zou worden gearresteerd. Het is een blanke man van 24. Over zijn motieven is niets bekend. De huizenprijzen blijven stijgen. In februari werden koopwoningen 9,5% duurder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001 melden het CBS in het kadaster. De politie heeft vier jongens van 13 tot 16 jaar opgepakt voor vijf gewapende overvallen in de omgeving van Purmerend en Zaandam. In januari beroven ze een avondwinkel, tankstations en snackbars. En de as van wetenschapper Stephen Hawking wordt bijgezet in Westminster Abbey in Londen. Hawking overleed vorige week. En in Westminster Abbey krijgt hij een plaats naast het graf van natuurkundige Isaac Newton. NPO Radio 1 KRO NCRW.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 Dames en heren, goedemorgen. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen gaan wij het komende half uur... eens praten over de mensen die we vandaag kunnen kiezen. Die krijgen namelijk steeds meer verantwoordelijkheid... nu het Rijk steeds meer taken overhevelt aan de gemeente. En tegelijkertijd is de animo om gemeenteraadslid te worden... niet altijd bepaald om over naar huis te schrijven. Het is zwaar, het kost veel tijd. Je krijgt een hoop baggen over je heen via de OZO Sociale Media. En de vergoeding is in veel gevallen ook bepaald geen vetpot. Hulde dus voor de mensen die hun nek durven uitsteken... En door zich verkiesbaar te stellen vandaag. Maar de vraag is ook op zijn plaats, of we onder het huidige gestempte... wel op voldoende kwaliteit kunnen stemmen. Of dat het lidmaatschap van een gemeenteraad... een privilege dreigt te worden voor welgestelden met voldoende vrije tijd... of voor mensen met een uitkering die maar geen andere baan kunnen vinden. Jan van Zanen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent burgemeester van Utrecht... en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zeg maar het boegbeeld van het lokale bestuur. Heb je al gestemd vandaag? Nou en of, nog, vanochtend vroeg. Weer op GroenLinks. In, in, in Utrecht bij een mobiel stembureau. Daar hebben we er drie van in Utrecht. Weer op groen links. Uh, ik heb gestemd op uh, een uh, partij die mij lief is en al heel lang uh, lief is. Ja, GroenLinks. <laughs> u kunt het blijven herhalen. VVD, ja. Goedemorgen, partij. Ja. Ik heb op de VVD gestemd, maar ja. dat is geen geheim, denk ik. Ook zo genoten van het NOS-slotdebat gisteravond bij u in de gemeente? Ja, ik, ik, nou, ik vond het geweldig dat het in Utrecht was en vanavond weer. Het zag er ook fraai uit. Het was stevig, zo her en der. Was het niveau beduidend hoger dan bij een gemiddelde raadsvergadering in Utrecht? Nou ja, weet je, wat ik ontzettend aardig vond, ik geloof ook dat dat bewust daarvoor is gekozen: dat je niet alleen de Haagse politici zag, ja. maar dat je juist ook dat er steeds geschakeld werd, ook bijvoorbeeld bij mij in Leidse Rijn, ja. eh, met lokale politici. En ik vond dat er zeer professioneel en echt en warm uitzien. En dan denk ik, god, die vrouwen en die mannen doen het goed. Nou, u zei net zelf al hulde aan in mijn geval de 386 kandidaten die vandaag eh, graag de gemeente hadden in willen. Maar wat ze gisteren lieten zien was goed. Dus ik vond de combinatie van Den Haag, althans het en lokale politie heel goed. En dat hoort ook bij gemeenteraadsverkiezingen. Dus u krijgt ook nu weer een uitstekende gemeenteraad? Daar ga ik vanuit. Dat weet ik zeker. Want de Utrechtse kiezer is al eeuwenlang heel verstandig. Heel verrassend die... ja. soms. Ja. En dan hoeft die vergoeding ook niet omhoog. <laughs> nou ja, dat vind ik. Dat is al een, een oud punt. Ook van de VNG, van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Samen met de Raadsledenvereniging. Kijk, met name als je kijkt naar de. ...vergoeding van uh, uh, raadsleden in gemeenten tot 40.000 uh, inwoners... Ja. ...dan is het aan de dunne kant. Uh, ja. U zei het net zelf ook, uh, meer verantwoordelijkheden, ontzettend veel werk. Ja. In deze en er komen ook steeds meer taken bij uh, in de gemeente. Ik ja. zou vinden, en volgens mij vindt het kabinet dat ook... Uh, ...dat we daar ruimte voor moeten maken en wel zo snel mogelijk. Goed, we gaan praten. Welkom bij één op één. U bent zelf ook vrij lang gemeenteraadslid geweest, namelijk in Utrecht. Uh, kunt u eens vertellen Zeker. wat er, als je opnieuw op zo'n lijst staat en je wordt gekozen... en je wordt dus deze week, of misschien wel begin volgende week, weet ik niet, uh, beëdigd, wat er dan allemaal op je afkomt? Nou, dat wil je echt niet weten. Ik heb ook... Ik ben, nou, heb wel ik eigenlijk. Wat ik vol nee, nee, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> ik, ik ben ook aan het nadenken wat ik volgende week daarover ga zeggen. Je weet niet wat je over... Je gaat erin voor idealen. Je bent maanden bezig met de campagne. Dat ja. gaat van ochtends vroeg tot avonds. elk vrij uur dat je hebt. En ook voor je gezin. Dat hakt er flink in. Dan begint het. Dan weet je niet wat je overkomt. Wat mensen aan je vragen. De informatie. Nou, dat zijn helemaal introductieprogramma's. En ondertussen... He, dus je bent aan het leren. Je krijgt allemaal informatieprogramma's, introductieprogramma's. Ondertussen gaat het werk gewoon door. Want het lijkt nu dat alles stilstaat. Nee, ondertussen wordt er van ieder raadslid die morgen bij wijze van spreken aantrekt, volgende week. meteen ook besluiten verwacht. Stapels en stapelstukken. En de eerste paar maanden zal het heel vreemd zijn. Uh, maar ik. Ja, ik heb tot dusverre, en zowel in mijn rol als raadslid en beginnend raadslid als wethouder, als burgemeester, ook in, in andere gemeenten ook. ervaren dat na een paar maanden, omdat die, ja, die vrouwen mannen gaan ervoor, dat ze, en die houden ook van hun gemeente hè, waarvoor ze opkomen, ja. eh, dat het dan heel snel gaat. Maar het is een enorme klus hè, waar je echt ook, ja, je moet even je weg vinden. Hoeveel tijd ben je er gemiddeld per week mee kwijt? Ja, in mijn geval, en volgens mij is dat nog steeds zo, ik, ik denk wel vier, drie, vier dagdelen per week. Dat kun je natuurlijk uh, op een andere manier invullen. Hè. Dat kan ook s'avonds en in de weekenden. Mm. Maar dat ben je er wel mee bezig. En dat zal ook weer per gemeente uh, uh, en ook de cultuur. Hè. Wat is de politieke cultuur in zo'n gemeente? Kan het allemaal s'avonds of moet het per se overdag? Hoe wordt er vergaderd? Hoe doe je dat? En wat is je opvatting over het want kijk Je kan het natuurlijk ook een beetje ambtelijk doen vanuit het papier. Maar als je echt volksvertegenwoordiger wilt zijn, ja, moet je wel naar de winkels. Uh, en naar de, de, naar de mensen toe. En dat kost heel veel tijd. Ja. Ik heb altijd gezegd. Kijk, je, je moet natuurlijk al die stukken lezen en je moet alles controleren. Ik heb altijd gezegd, ook tegen mijn collega's... mogen we ook wat opvattingen hebben. Ja. En niet alleen maar zeggen dat een ander het verkeerd doet. Maar goed, ja. dat is mijn... Uh, zo maar zie goed, je moet dus ook de straat op. Je moet contact houden met de bevolking. Als het een beetje ik mee zit en je ja. bent echt een volksvertegenwoordiger... dan organiseer je ook nog een soort van spreekuur... zodat je weet wat er leeft Zeker. onder die bevolking. Dat betekent dat, Heel je er, belangrijk. Ja, dat je er met 20, 30 uur per week eigenlijk bijna nog niet eens bent. Dat is ongezond, hoor, trouwens. Want ik vind wel... Uh, dat wordt verschillend ingevuld. Ik vind wel dat het... En dat klinkt onaardig, maar ik hoop dat iedereen de term begrijpt. Het moet wel lekenbestuur blijven. Het is wel echt een... Een, een, een functie naast je werk. Ja, en Waarom moet dat eigenlijk? Want had... dat, dat is inderdaad ook het advies... Uh, van de Raad voor het Openbaar Bestuur... in die hele discussie over uh, de uh, vergoeding... die raadsleden krijgen. U hebt zelf een brief gestuurd aan de minister in november... met zeker, de mededeling. Zeker. Uh, doe die vergoeding nou eens wat omhoog. Uh, met name in yes. kleinere gemeenten. Uh, en yes. dan is het uh, advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur... het moet wel lekenbestuur blijven. Net zoals het ooit in de Tweede Kamer ook was. Dat deed je naast je baan. Uh, maar tegelijkertijd zegt u ook... Ook, die gemeenteraad krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Gemeenten krijgen steeds meer taken van het Rijk. U hebt zelf in een eerdere uitzending op deze zender bij ons... wel eens gepleit voor meer macht van de gemeente. Namelijk, als je meer taken Zeker. krijgt, zorg dan ook dat de macht erbij zit. Dan Zeker. Is het dan wel zo verstandig om dat over te laten aan leken? Nou ja, maar, ja, maar wat, wat, wat bedoel ik met leken? Dat het dus niet je fulltime baan is. Dan maar ben je dus niet? een professioneel. Een, nou ja, dan krijg je een hele andere vorm van bestuur. We hebben de wethouders, die doen het als uh, hebben een dagtaak eraan, raadsleden. Controleren, kader stellen. Daar moet je wel een reële vergoeding uh, uh, tegenoverstellen. Maar om het nou professionals te maken, ja, dat vind ik. Daar zit ik niet op te wachten, daar pleiten we ook niet voor. Dat zegt ook niet. Uh, uh, nee, in tegendeel zegt ook die Raad voor de Openbaar Bestuur. Waar ik het dan weer niet mee eens ben, is dat ze dan. Uh, de Raad van het Openbaar Bestuur zegt, dat doet voor de wat kleinere uh, uh, gemeenteraden, doe die vergoeding omhoog, en haal die dan weg bij de grote steden ja. of bij de grotere gemeenten. Ja. ja, dat vind ik weer niet handig. Want die lopen natuurlijk ook uh, hun uh, benen uit het, uh, onder het lijf. Het lijst zijn wel, vandaan. meneer Van Zaan, het zijn wel mensen die beslissen, zeker in een grotere stad, soms over een budget van miljarden. Zeker. Maar dat kun je ook, dat kun je ook gewoon in een deeltijd. Kijk, ik heb altijd het gedaan naast mijn werk, maar ik koos er dan ook voor, dat deed ik ook dan ja, principieel voor, om niet fulltime te werken, maar daarnaast dus dat raadslidmaatschap te doen, ja, als je een fulltime baan hebt en uh, uh, je wil daarnaast het raadslidmaatschap doen, ja, dat vind ik wel heel zwaar, zeker als je dan ook nog een thuissituatie hebt die aandacht ja. vraagt. Ja. Maar dan, daarom vind ik ook dat er een reële vergoeding naast moet staan, maar geen professionals, want dan nee. wordt het helemaal professioneel. Nee, ik wil juist dat mensen met hun benen. Uh, ook in de samenleving van staan. Goed, om even een beeld te krijgen... als je voor een hele kleine gemeente... bijvoorbeeld Oog in de raad zit... dan krijg je een vergoeding van 250 euro bruto per maand. Ja, uh, en en 82 je... cent. En 82 <laughs> cent, ja, u kent het goed <laughs> uit ja. de ja, Weet u ook het bedrag dat een raadslid in, uh, in uw eigen stad krijgt eigenlijk? Ja, volgens mij uh, uh, meer dan uh, 2000 euro. Ja, het rond zijn 2352,29 euro, 23 252, ja. euro 29, bruto. Ja, en dan meer zit dan ik toen kreeg, en destijds kreeg, dat weet ik nog wel. En er zit ook nog een uh, uh, onkostenvergoeding bij van 258,49 euro. Ja, nou zijn er natuurlijk ja, mensen die ja. zeggen, bijvoorbeeld iemand die bij de politie werkt, ja hallo, uh, dat is mijn maandsalaris. Ja, weet u, uh, zeker. Uh, ik, kan, uh, ik kan overal nu op reageren. Ik kom nu even op voor raadsleden die dit werk doen. Die dit werk doen voor de samenleving. Uh, die dat zwaar doen. Die uh, uh, zware beslissingen nemen. Daar vind ik dat een reële vergoeding tegenover staat. Dat andere mensen dit uh, uh, uh, uh, forse bedrag vinden, snap ik ook. Maar dan vind ik, ja, het is, uh, dat is kiezen of delen. Ik kan het niet allemaal veranderen. Nee. U vindt idee. dus dat dat bedrag omhoog moet. Zeker voor kleinere gemeenten. Maar u wilt tegelijkertijd zeker. niet dat het dan weer uh, afgaat van het bedrag... dat uh, raadsleden in grotere gemeenten uh, krijgen. Hoe hoog zou dat bedrag Sorry. wat u betreft moeten zijn dan? Nee, maar dat is een kwestie van onderhandelen. En dat mag ook wat mij betreft ingevoerd worden. Dat laat ik open. Maar ik vind wel dat er een, uh, een, een bedrag bij moet. En uh, nou, daar, kun je, daar kunnen we het over hebben. Nou, dat, uh, bij deze dan graag. Ja, maar ik ga geen bedragen noemen, want Waarom we gaan niet weer een eigen leven leiden. Nou, wat is daar eigenlijk op tegen? Uh, nou, ik, ik, we gaan, ik ga niet via de radio over uh, uh, uh, vergoedingsbedragen. U heeft de boodschap begrepen, tot 40.000 <laughs> uh, gemeenten, weet je. Want anders dan, dat vind ik niet nodig. Nou ja. En ook niet raadzaam en ook niet handig. Dat brengt het onderwerp niet dichterbij. Maar het maakt het wel transparant. Nou ja, wat, wat heel transparant is, dat ik weet dat uh, de voorstellen die we doen... dat die ongeveer een miljoen of twaalf, twaalf en half kosten op jaarbasis. Ja. En uh, daar zijn we over in het gesprek met het vorige kabinet en met het huidige kabinet. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren de komende tijd. Nou, laten we dat maar meteen eens voor gaan leggen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hier is Kasia Orongren. Mevrouw Orongren, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u al gestemd? Ja, want dat heb ik gezien op televisie vanochtend. Heel vroeg al? Ja, vanochtend. Half zeven. Ja. ja. En, ze waren uh, al lopen op Amsterdam-CS. Zo is dat. We waren allemaal uitgenodigd om er een foto van te maken ook. Nou, mooi. Is ook gebeurd. Ja. <laughs> Goed, we hebben het hier over uh, de kwaliteit van raadsleden. Uh, en ook over de ja. vergoeding die ze krijgen. Die uh, discussie loopt sinds november. U hebt uh, aan de Tweede Kamer al laten weten erover na te denken. En in gesprek te zijn onder andere met de Vereniging uh, van Nederlandse Gemeenten. Hoe hoog kan ja. die vergoeding wat u betreft uh, worden? En met andere woorden, hoe uh, ver gaat die omhoog? Ja, het gaat vooral over de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Die is echt wel een stuk lager dan in, in de wat grotere gemeenten. Terwijl uh, mijn stelling is dat uh, het werk hè, wat, we, de, wat we vragen aan die raadsleden ongeveer hetzelfde is. Dus uh, ik ben uh, met VNG aan het kijken hoe we dat zouden kunnen oplossen. Ja. Uh, en het is trouwens niet een discussie die pas net loopt. Die loopt eigenlijk al een tijdje. Ja. Uh, ik heb ook toen ik nog wethouder was in Amsterdam voor de VNG... Daar een rapport geschreven over wie die raadsleden beter zou kunnen ondersteunen. Dit was ook een van de aanbevelingen. Ja. Hoe, hoe hoog zou het wat u betreft moeten zijn dan? Nou ja, weet je, het is ingedeeld in een in soort uh, in stafels, hè? dus dat, dat loopt op. Hè? In de grotere gemeenten is, is het substantieel uh, groter. Dus ik ja? vind vooral dat je moet zorgen dat het gewoon eerlijk is. En dat je vooral in die kleinere gemeenten gewoon even, uh, uh, ja, daar moet, daar moet wat bovenop. Ja. En hoeveel precies, uh, dat is het onderwerp van, uh, van overleg met de ja. ja, dat weet ik. Maar ik dacht, nou ja, dat, gaan, dat kunnen we ook weer op de zender doen, toch? Nee. <lacht> Ja, nee, maar dan gaan Jan en ik na de uitzending met elkaar proberen op te lossen. Ja, dan kan meneer niet kokkerman mee eh, onderhandelen. Oh ja. nou, de dus dat ik doen we gewoon ben, op ben het ben moment ben dat dat past. Nou ja, ik vraag, ja ik, natuurlijk. Ik, ik vraag het ook, omdat er natuurlijk een discussie is wie het uiteindelijk gaat betalen. Of dat uit het gemeentefonds moet, waar gemeente overigens al van klagen dat er weinig geld in zit voor de taken die ze zal moeten doen. Of, mevrouw Ollongren, dat u dat van uw eigen begroting gaat afhalen. Ja. Nee, het geld moet ergens vandaan komen. Uh, ja. Dus daar zijn we nu zijn we samen naar aan het kijken. Uh, maar wat mij betreft, wat nog, het gaat over vergoeding... maar het gaat natuurlijk ook over, überhaupt over ondersteuning voor raadsleden. En wat voor ja. ondersteuning krijgen ze vanuit de Griffie? Hoe kunnen we ze helpen, bijvoorbeeld ook met opleidingen? En ja. ik zou graag willen dat de gemeenteraadsleden die vandaag worden gekozen... morgen een vliegende start kunnen maken. Uh, en dat we over de hele linie eraan denken... dat die raadsleden uh, ontzettend veel werk hebben gekregen. Ook door nieuwe taken vanuit de decentralisatie... Uh, en daar hebben ze steun bij nodig. Zodat ze ook in contact kunnen blijven met ja. de mensen in hun gemeente. Ja, er is een uh, ja. online en platform voor. En het werk hoor. ook veilig kunnen doen. Oh, sorry, neem ik niet kwalijk. Nou, het... En het werk ook veilig kunnen doen. Dat ze ook uh, als ze over straat lopen. En als ze moeilijke beslissingen moeten nemen. Dat ze dat ook gewoon kunnen doen. Zonder dat ze zich afvragen. Kan ik dan morgen nog wel de supermarkt inzondigen doen. Maar vraagt u nou om beveiliging voor raadsleden? Nou, dat ze het werk gewoon veilig kunnen doen. Dat ze dus gewoon rustig en beschermd hun werk kunnen doen. Ja, want ik vind het wel, uh, als je kijkt naar de cijfers over bedreigingen... Uh, raadsleden, dat, dat zijn ook geen cijfers waar ik blij van word. Dus de minister zegt terecht, deskundigheidsbevordering... maar er hoort van alles bij als ze morgen een vliegende start willen maken. Ja, hoort die beveiliging er ook bij, mevrouw Ollongen? Hè? Nou, beveiliging uh, niet. Uh, althans, zij zijn natuurlijk dat nodig is. Uh, in het mee, gelukkig uh, is, dat, is dat meestal niet het geval. Nee. Ik vind wel, hè, we hebben natuurlijk gezien bedreigingen van burgemeesters. Inderdaad, kan ook uh, raadleden overkomen. Uh, daar moeten we heel veel aandacht met elkaar uh, voor hebben. En ja. Uh, ja, dit is natuurlijk niet acceptabel. Er was gisteravond bij Pauw een burgemeester die uh, uh, onlangs bedreigd werd. Er stond een man met een uh, getrokken pistool voor zijn auto. Uh, en die zei ja. dat hij pas na drie weken iets van uw departement heeft gehoord. Nou, ik heb volgens mij zelf heel snel contact met hem gehad. Uh, want uh, dit, het, het incident kwam pas wat later naar buiten dan dat het uh, was gebeurd. Het ja. ging heel ver hè, wat er toen is uh, gebeurd. En we kijken echt uh, samen met de burgemeester uh, wat, we, wat we kunnen doen. Hè. Het is natuurlijk ook een zaak van de politie. Er is ook een aangifte gedaan. Zeker. Uh, dus nemen we heel hoog op. Goed, dan tot slot nog eventjes het gedrag van raadsleden. Want u hebt natuurlijk met alle integriteitskwesties... in aanloop naar deze gemeenteraadsverkiezingen... over aandacht voor het lo lokale bestuur niet veel te klaar gehad, zal ik maar zeggen. Maar dan mm -hmm. vaak in negatieve zin. U hebt gezegd, iedere wethouder moet een verklaring omtrent gedrag hebben. Daar komt een wet over. En u verwacht dat gemeenten dat gaan doen. Maar ik weet uit eigen ervaring, omdat, we, omdat ik dat wel eens heb gevraagd... aan verschillende raadsleden... dat niet iedereen zo'n verklaring omtrent gedrag heeft nog en dat er ook politieke partijen zijn... die dat niet van hun raadsleden eisen. Wat gaat u daaraan doen? Nee, voor raadsleden uh, eis ik het ook niet. Uh, want we hebben het uh, passief kiesrecht in Nederland. Dus, dus het is belangrijk dat mensen uh, zich verpies, verkiesbaar kunnen stellen... en verkiesbaar zijn. Uh, mijn voorstel is om het voor wethouders wel te vragen... verplicht te stellen, verklaring omtrent gedrag. Dat gebeurt in een flink aantal uh, gemeentes al. En dat is ja, belangrijk, Utrecht, want dan kan je uh, ja. vooraf transparant maken... of er iets is... Ja waar rekening mee moet worden gehouden... of wat misschien in de weg staat dat iemand wethouder wordt. Ja. Goed, de opkomst was de afgelopen jaren niet echt om over naar huis te schreven. 54% was het vier jaar geleden. Wanneer is wat u ja. betreft de opkomst, het opkomstcijfer genoeg... in ieder geval stemmend tot tevredenheid? Nou, als we weer die 54% zouden halen... Waarbij uh, ik meteen wil zeggen dat het natuurlijk eigenlijk aan de lage kant is. Het gaat over, uh, over je gemeente, het gaat over de bestuurslaag die het dichtst bij mensen staat. Hè, die echt besluiten nemen waar je direct iets van merkt over afval ophalen. Of er genoeg woningen zijn, de middenhuur. Uh, of er te weinig sportvelden zijn. Dus eigenlijk is het zelfs 54% aan de lage kant. Maar goed, laat nou, ik realistisch zijn. Uh, ik streven naar dat we, dat we dat weer halen dit jaar. Dat we daarna langzaam omhoog gaan klimmen. Goed. Resumerend, uh, u bent tevreden als we in ieder geval niet onder die 54% opkomst zakken. Um, ja. uh, kleinere gemeenten, uh, mensen die in kleinere gemeenten in de gemeenteraad zitten... krijgen wat u betreft een hogere vergoeding. Ja, en alle raadsleden moeten betere ondersteuning krijgen en opleidingsmogelijkheden. Yes. Juist. En u gaat dat zelf betalen, toch? Hoorde ik of niet? Nou, dat van de, van de, de opleidings- en, en, en ondersteuning is al geregeld. We gaan er proberen dingen uh, online te doen. Ja. Dat is een beetje passend bij deze tijd. En dat gaat gewoon meteen morgen uh, van, van start. Dus ja. daar uh, is inderdaad het geld ook al voor beschikbaar. Goed. En hoeveel moest die vergoeding ook alweer omhoog? Die moet omhoog, <laughs> zodat die eerlijk is. <laughs> ik dank u maar zeer. we moeten het nog even regelen. En dat gaan Jan ja. van Zaan en ik verder bij elkaar bespreken. Ik dank u zeer voor uw tijd, mevrouw Longedijn. Nou, bent u iets verder gekomen eigenlijk... Nou ja, dit, dit wist ik, maar het klinkt bemoedigend. Ze heeft in een andere rol dit ook bepleit. Het, het is een thema wat al langer speelt en uh, ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Misschien neemt het nog even, maar ik hoop dat die raadsleden... met name dan van wat kleinere gemeenten, dat die vergoeding uh, omhoog gaat. En hoeveel omhoog ga ik u niet zeggen. Maar uh, zodra ik het weet, uh, bent u de eerste om, het, uh, om, het, om u erover te informeren. Zal ik, het, zal ik u informeren. Ja, geeft u eens een indicatie? Nou ja, ik ga geen bedragen noemen. Maar, uh, ik zal erover ophouden, het wordt niet, nu nee. flauw. Ja. ja. ja. ja. Goed, opkomst, opkomst, ga stemmen. Dat is van belang vandaag. Vorig jaar, of vier jaar geleden. 2% gestegen ja. en naar die 54%. Ja. Ik, ik hoop dat we de, de stijgende lijn vandaag, dat we naar 56% of in ieder geval boven de 55% komen. Ja. En wij hadden, ik heb nog even snel voordat ik hier uh, uh, u het interview, uh, het interview met het gekeken hoe het bij ons is nu. Om 11 uur 11,6% opkomst. En dat is niet slechter dan de vorige keer. Is het beter dan de vorige keer? Ja, niet, het is ongeveer gelijk. Om 11 uur. Maar je kunt je tegelijkertijd wel afvragen of 54% opkomst... Uh, wel een legitimatie is voor het lokale bestuur. Ja, maar dat is... Uh, kijk, je kunt ook zeggen, dan zijn mensen blijkbaar tevreden... of vinden ze het niet belangrijk genoeg. Kijk, ik sta voor uh, die lokale politiek. Ik vind dat heel belangrijk... Uh, ik heb nog geen beter systeem uh, uh, uh, in gedachten. Ja. Dus ik doe het ervoor. Maar u heeft gelijk. Ik had liever dat uh, die 36% ook nog kwam. Ja, of 46% helaas. Ze doen het nog niet. Misschien vandaag. Hoe komt dat? Ja, ik, ik moet vaststellen. Maar het is niet van vandaag mooi. Ik moet vaststellen dat blijkbaar en dat kan ik gewoon zien aan uitslagen, ook bij mij in de stad... en uh, ook in andere gemeenten waar ik heb gewerkt en gewoond... dat de lokale verkiezingen blijkbaar voor mensen... toch net iets minder belangrijk zijn. En eigenlijk snap ik dat niet... omdat niet alleen gemeenten steeds meer taken krijgen... maar juist de lokale democratie... Die vrouwen en mannen die die lokale democratie vormen en vormgeven. Ja. Dat die heel dichtbij je staan. Die wonen bij wijze van spreken in je straat of in je wijk. Nou En tegelijkertijd komt er nog wel wat op hun bordje terecht de komende jaren. en Dus ook op dat van u. Uh, wat in al die debatten maar zeer spaarzaam ter sprake komt. En Dat is namelijk de hele vergroeningsdiscussie. Al die huizen moeten van het gas af. Er is overal Zeker. woningnood. Waar moet wel uh, worden gebouwd en waar niet. Wie mogen daar wel en niet in gaan wonen? Wie kunnen dat betalen? Uh, dus... Duurzaamheidsthema's, energietransitie. U noemde het net al. Ja. Nee, dat zijn gigantische discussie, omgevingswet. Nee, dat zijn enorme thema's. En uh, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat als de komende jaren, en niet alleen op het terrein van, uh, van de zorg... maar ook op dit soort terreinen uh, steeds meer discussie, dat kiezers ook gaan zien... van hé, hey, het is toch wel heel belangrijk om in de gemeente ook een stem te gebruiken. U hoort een telefoon. Dat betekent dat we contact hebben met Dries Roelfink. Dries, goedemorgen. Hai, goedemorgen Sven. Heb je al gestemd? Ik ga straks vreemd. En uh, zoals en beloofd... Wil zeggen. Ja, dat wil zeggen dat dat voor de eerste keer is, sinds jaren. En dat is dan best wel een beetje spannend. Maar ik kon de charmes van Arjan Vliegen in het Hart niet weerstaan. Dus ik stem straks uh, voor een keer SP. En de burgemeester die uh, bij jou zit, die zal het niet met me eens zijn. En als ik ook via stemwijzer zou handelen, dan kom ik duidelijk op uh, VVD uit... En daar heb ik ook jaren op gestemd, maar Arjan, ach, die, ja, die komt op voor de daklozen. Hij zegt, pak die farmaceutische industrie nou eens aan met die onbetaalbare medicijnen. Dan pleit hij verder nog voor huurverlaging. Nou, er zullen ook niet veel mensen tegen zijn, alleen de huiseigenaren en de vastgoedmensen misschien. Maar belangrijker nog is dat hij op mij sympathiek overkomt. En vergis je nou niet hoeveel mensen er vandaag nog gaan stemmen op iemand die gewoon goed bij ze overkomt... zonder dat ze nou verder echt goed naar de inhoud van zo'n partij kijken... of waar zo'n partij dan uh, voor staat. En Arjan, die hebben we nou twee keer dit jaar uh, in deze show gehad. En ik vind hem wel een vechtertje... die het kwaad niet in de wereld zal brengen. En daarnaast zijn de zetels in Amsterdam, Sven, uh, zo versnipperd. Er komen nu, geloof ik, twaalf partijen in de raad die het bijna allemaal oneens zijn met elkaar. En daarom zie je dus ook dat 30% van de kiezers pas beslist... als ze al in het stemhokje staan. Nou, het Forum van Democratie, dat gaat vandaag met stip binnenkomen. D66 gaat een paar zetels verliezen, zeg maar Ries de Hond. En de SP van Arjan, die staat nog op twee zetels verlies. Maar daar ga ik nu iets aan doen, Sven. Want na jouw programma loop ik hier om de hoek naar het stembureau. Wij verwachten een stemvie. Dank Oké. wel. <laughs> okay. Mooi Dag. dat u gaat stemmen, meneer Roelvink. Geweldig. Hartelijk, da Hartelijk dank, Dries. Tot morgen weer. Tot morgen. Uh, Drie Schroevings zijn wel iets waar we het ook nog even over moeten hebben, uh, meneer Van Zanen. En dat is het, uh, de enorme toename van het aantal uh, partijen. En het feit dat uh, bij de vorige verkiezingen duidelijk de lokale partijen wonnen. Uh, van de ja, landelijke Dat is heel lang zo. Zeker. Maar uh, je ziet wel een trend dat uh, het politieke landschap steeds meer versnippert. Dat zie je niet alleen landelijk, maar dat zie je zeker ook in uh, de verschillende gemeenteraden. Zeker, uh, zeker. Het, hij zegt ook, wat Roef ook zei wat aardig was: het persoonlijke hè, in de politiek. En er zit natuurlijk. Een... Tussen het persoonlijke en de lokale partijen ook wel een verbinding. Want blijkbaar zijn ze goed in staat om via mensen toch uh, mensen naar stembus te krijgen en goede uitslagen te maken. Maar goed, versnippering, ja zeker, dat helpt allemaal niet. Nee. En de vraag is, als die gemeenten dan steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen en over een steeds grotere budgetten gaan, uh, of sommige gemeenten, gemiddelde gemeenten in Nederland, dan wel bestuurbaar blijft, en of u zich daar zorgen over maakt. Uh, kijk, de kiezer kiest. Als de kiezer kiest voor een versnipperd beeld... en dat, dat moeten we nog zien hè, vanavond, of dat zo is... Ja, dan heeft de kiezer gesproken en zullen we het ermee moeten doen. Alleen dan vraag ik vervolgens aan diezelfde kiezer wel begrip... voor het feit dat dan de besluitvorming uh, waarschijnlijk langer neemt. Want ik zie hier ook weer op toe dat iedereen ook aan het woord komt... bij belangrijke besluiten. Dat gaat dus meer tijd nemen. Ja. En dan hoop ik ook dat het bij de versnippering van de kiezer blijft... en niet dat na twee weken of twee jaar of na drie jaar er weer afscheidingen plaatsvinden... en in plaats van de tien of de twaalf waar de kiezer om heeft, uh, voor heeft gekozen... opeens er zestien partijen in een raad zitten. Ja. Want dat vind ik helemaal vreselijk. Maar de hoe voorkom je dat dan? Behalve dan door, uh, laten we zeggen, raadzetels niet meer uh, toe te schrijven aan een persoon... zoals de kieswet nu voorschrijft, maar het aan, uh, aan een partij? Nou ja, om het in ieder geval heel erg moeilijk te maken. En ik, ik vind dat als... Uh, uh, volksvertegenwoordigers, dat kunnen ook Kamerleden zijn of raadsleden. Als die op de slippen, zo heet dat dan, van de lijsttrekker in de, in de raad komen. ja, dan vind ik eigenlijk dat ze hun zetel niet mogen meenemen, maar die andere partij moeten laten. Dan zou je ook nog kunnen denken als mensen die met voorkeur stemmen erin. ja, die hebben dan weer, ja, die hebben dan nog een beetje een eigen mandaat. Ja. Ik vind echt dat we paal en perk moeten stellen aan dat al te makkelijk afscheiden. En ik heb er al veel te veel meegemaakt. En ik hoop ook, ja. vind ik ook wel belangrijk, dat raadsleden vier jaar blijven. Want er gaan ook nogal tussentijds een hoop weg. En dat vind ja. ik ook erg jammer, ook voor de continuïteit... Ja. het lange termijngeheugen van zo'n gemeenteraad. Maar zou wat u betreft de kieswet dan moeten worden veranderd... zodat mensen hun zetels niet meer mee kunnen nemen? Zeker, zeker. Wat mij betreft zou dat inderdaad uh, de moeite waard zijn om te doen. Goed, dus dat is dan uh, bij deze geregeld. Het is overigens wel zo dat als het lokale <laughs> bestuur er niet uh, uitkomt... Uh, landelijk gezien kun je dan nieuwe verkiezingen uitschrijven... maar op gemeentelijk zeker. niveau kan dat weer niet. Nee, dat, dat is ook echt een, uh, een, een, een punt waarvan ik. Uh, ik heb ook uh, ooit destijds voor gestudeerd, dat is al lang geleden. Dat ik ja. wel heb gezegd, waarom kan het ontbindingsrecht? Je moet het ook weer niet te makkelijk maken. Ja. Want juist door het niet zo makkelijk te maken, dwing je ook. Dat ja. uh, er weer meerderheden als, als een college valt uh, worden gevormd. Ja. In Duitsland is dat heel gebruikelijk. Omdat in de Weimar Republiek dat weer al te makkelijk uh, was. Dat er te snel verkiezingen waren. Ja. Dus de druk is op zich goed. Maar ik vind het voor een echte situatie dat ze er niet meer uitkomen. Dat ze rollenbollend over straat vechten. Dan zou ik zeggen verkiezingen. En dan kan de kiezer er tenminste wat van zeggen. Goed. Allemaal heldere boodschappen. Allemaal gaan stemmen vandaag. Dat is belangrijk. Is dat. Dus kijken of we meer dan 54% opkomst kunnen organiseren vandaag. Dat zou toch zou goed zijn voor het zijn. lokale bestuur. Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer Van Zanen. Succes met de onderhandelingen met Kajsa Ollongren over de hoge <laughs> vergoeding voor raadsleden. Hartelijk dank. Zometeen de Nieuws BV. Uh, zometeen. Ik denk met Patrick. Ik weet niet of Willemijn ook weer terug is. Tot morgen. Sven. Sven, ik heb uh, mijn secretaresse moeten ontslaan. Ja, ze wilde de telefoon niet meer opnemen. Nee, zegt ze. Het is toch altijd voor jou. Vertel. Cairo NCRV. NTO Radio 1.